De stichting Inspire to Live, een spin-off van Alpe du Zesse, heeft de afgelopen jaren amper geld uitgegeven aan kankeronderzoek. Er ging vooral geld naar management fees en reis- en verblijfskosten. Dat heeft Nieuwsuur uitgezocht.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 Judoka Kim Polling heeft brons gewonnen op de wereldkampioenschappen in Rio de Janeiro. Ze versloeg in de troostfinale binnen 34 seconden haar Zuid-Koreaanse tegenstandster in de klasse tot 70 kilo. In de klasse tot 78 kilo heeft Marinde Verkerk minimaal zilver gewonnen doordat ze de finale heeft bereikt. Daarin neemt Verkerk het op tegen een Noord-Koreaanse Judoka. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. NAC tegen NEC. Het werd 1-1. En ze staan nu allebei onderaan met twee punten. Het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Morgen overdag trekken buien van noordwest naar zuidoost. Daarna zon en zo'n 18 graden. Zondag bewolkt, maar na het weekend keert de zon terug en wordt het warmer. Woensdag rond 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Profiteer nu van de Belisol glasactie.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 Als jonge rugzaktoerist trok ik ooit door Syrië. In mijn onervaren ogen het meest gastvrije land van de wereld. Van de verschillen tussen Sjiïten, Soenieten, Alawieten, ik had er geen benul van. Van Aleppo tot Hama, van Derezor tot Damaskus. Altijd en overal vriendelijke en lieve mensen. Gastvrij. Het andere, het tweede gewelddadige gezicht van het land... proefde je even als de martelkelders van de oude Assad ter sprake kwamen. Waarna vriendelijkheid en gezelligheid weer wonnen van gruwelijke verhalen. Kort na mijn laatste bezoek aan het land... hoorde ik van de moordpartij in Hama 1981... meer dan 20.000 burgers door hun eigen overheid afgeslacht. De twee gezichten van Syrië. Ik denk er deze week elke dag aan. Ja, goedenavond. In dit oog, uitvoerig aandacht voor het nieuws dat de wereld bezighoudt. Het nieuws uit Syrië en de fallout van dat nieuws in diplomatieke en politieke kringen in Washington, Londen, Brussel, Den Haag. We spreken met NOS-man Wessel de Jong dus in Washington, met defensiedeskundige Rob de Wijk, met verslaggever Jan Eikelboom in Beirut en met in de studio diplomatieke redacteur van de Volkskrant Paul Bril. Hoofdvraag, welk nut heeft een beperkte aanval met kruisraketten op Syrische doelen? En de wereld buiten die, Syrië, die behandelen we ook met muziek, live muziek van een Australische zangeres hier in de oogstudio, Kobe Grant, en met een kamerlid van D66, Stientje van Veldhoven. Zij is een van de vijf kamerleden die het oog sinds september, nee sinds januari dit jaar volgt. En de wereld buiten Syrië bestaat natuurlijk uit voetbal, Nederlands voetbal, want morgen bestaat PSV 100 jaar. Ruud Doefendans weet er alles van, net als jawel Willy van der Kuilen. Maar nu is het nieuws van vandaag. Vrijdag 30 augustus. Fatigue. Does not absolve us of our responsibility. Vermoeidheid ontslaat ons niet van verantwoordelijkheid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken deed een moreel appel op het Amerikaanse volk en de wereld. Met het gebruik van chemische wapens heeft het Syrische regime een grens overschreden. En de geschiedenis zal hard over ons oordelen als we niet ingrijpen. In history would judge us all. ...extraordineerlijk harshly ...if we turn to blind eye... ...to a dictator's wanton use of weapons... ...of mass destruction... ...against all warnings... ...against all common understanding of decency. Daarmee zet Amerika een volgende stap... ...op weg naar een gewapende strafexpeditie. Alleen doet ze dat. Want gisteren werd al duidelijk... ...dat het Britse leger niet mee zal doen. Het lagerhuis tikte premier Cameron op de vingers. The eyes to the right, 272... The news to the left 285. Het Britse parlement had nog niet genoeg bewijzen gezien om een aanval op Syrië te rechtvaardigen. De Amerikaanse regering wel. We know rockets came only from regime controlled areas and went only to opposition controlled or contested neighborhoods. Nu is de vraag niet meer of er een aanval komt, maar wanneer. Want zegt president Obama dat hij de uiteindelijke beslissing nog moet nemen. Ik heb geen uiteindelijke beslissing genomen over de verschillende acties die kunnen worden genomen om die norm te helpen. Het is dus afwachten. Hoe gaat het eigenlijk met de PVDA? aan de krantenkoppen van de laatste dagen te zien niet al te goed. De vuile was ligt op de voorpagina van de Telegraaf. De fractie neemt alle vergaderingen op... en als een Kamerlid moeite heeft met het geheugen... wordt het bandje nog eens afgespeeld. Zoals je dat ook met notulen doet. Hoe hebben we dat nou precies besloten? Dan bieden de notulen, zoals dat in elk bedrijf gaat, hou vast. En bij ons staat de notule op een bandje. Notulen dus. En van kadaver, kadaverdiscipline is geen sprake. En met de onderlinge verhouding in de fractie gaat het ook prima. Ook al zijn twee Kamerleden vroegtijdig opgestapt... dat is hun keuze en de rest van de Kamerleden weten niet waar dat vandaan komt. Ik heb uh, geen idee en uh, wil er ook geen mededeling over doen... maar ik zeg je wel dat de sfeer prima is. De sfeer tussen KPN en Amerika Mobil is daarentegen om te snijden. De oorzaak daarvan is de stichting Preferente Aandelen KPN... Een stichting die iedereen al maar was vergeten, maar bij de pr privatisering van de KV KPN werd opgericht om het bedrijf te beschermen tegen avonturiers. En Carlos Slim, de baas van Amer American Mobile, is zo'n avonturier, vinden zij. Het is niet in het Nederlands belang als iemand uh, KPN overneemt zonder duidelijkheid wat hij daarmee gaat doen. KPN is namelijk meer dan een telecombedrijf. Heeft ook een belangrijk deel van de communicatie-infrastructuur van ons land in handen. Het glasvezelnetwerk, de 112-alarmcentrale, oftewel. Dit is natuurlijk geen broodjeszaak. Hè? Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Dan gaan we naar de krant van morgen, de krant van zaterdag, 31 augustus. Mariel Hageman. De Volkskrant constateert dat president Assad ongestoord door kan gaan. Hoe hoog het dodental in de Syrische ook is... en wat voor conventionele wapens er ook worden gebruikt... inclusief brandbommen op scholen... er worden geen Amerikaanse laarzen op Syrische bodem gezet... zoals president Obama en minister Kerry hebben gezegd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken liet er geen twijfel over bestaan... dat zijn land tot militaire actie overgaat. Maar de Volkskrant denkt dat het om een korte strafaanval zal gaan... Voor zijn eigen geloofwaardigheid moet Amerika de inzet van chemische wapens door Assad afstraffen. Obama's rode lijn is immers overschreden. Maar zolang de Syrische dictator verder afziet van de inzet van chemische wapens... en zich beperkt tot conventionele wapens, kan Assad zijn gang blijven gaan, meent de Volkskrant. Volgens Trouw deed de regering Obama vanavond wat ze kon om de wereld te overtuigen... van de schuld van het Syrische regime aan de gifgasaanval bij Damascus... Obama zegt nu het regime te willen straffen met een precisieaanval. Hij vindt dat de wereld niet kan toelaten dat vrouwen en kinderen... het slachtoffer worden van een gasaanval. Maar in hun voornemen om Assad te straffen staan de VS tamelijk alleen. Alleen Frankrijk is nog bereid mee te doen, al is trouw. Een verplichte tussentijdse toets in het voortgezet onderwijs... stuit op grote bezwaren van schoolbesturen, schoolleiders en ouders... schrijft het Nederlands Dagblad staatssecretaris Van Rijn wil dat alle scholieren na het tweede of derde jaar worden getoetst op Nederlands, Engels en wiskunde. Dat moet duidelijkheid geven of de leerling en de school op koers liggen, vindt de staatssecretaris. Dertien onderwijsorganisaties vragen nu de Tweede Kamer om dit voorstel te verwerpen. Ze vinden dat er al veel toetsen zijn in het onderwijs en ze zijn bang dat scholen zich alleen maar richten op wat de toets meet. Ook is in het onderwijs vermoeidheid ontstaan over de cultuur van toetsen en scores vergelijken, waardoor scholen langzamerhand in toetsfabrieken veranderen, signaleert de krant. De Telegraaf gaat ervan uit dat KPN toch in handen gaat vallen van Carlos Slim, maar dat hij nog wel even geduld moet hebben. Met het optrekken van een beschermingswal is de rijkste man ter wereld tijdelijk de voet dwars gezet. De, de krant concludeert dat de gifpil vooral uit de kast is gehaald vanwege de manier waarop de Mexicaan KPN denken te kunnen inlijven. Op de Mexicanen denken KPN te kunnen inlijven. En dat is niet volgens de Nederlandse spelregels. Het tijdrekken lijkt bedoeld om de voorwaarden voor de deal te verbeteren. Want echte alternatieven zijn er niet voor KPN. Het telecombedrijf is volgens de Telegraaf, net als KLM, Netloyd en ABN, AMRO net te klein om een wereldspeler te worden. Bovendien, andere kopers zijn er niet en de politiek is muisstil. KPN wordt uiteindelijk opgepeuzeld. Het AD dat staat stil bij een historisch moment... in de vaderlandse aardoliegeschiedenis. De allerlaatste ja-knikkers zijn vandaag stilgelegd op een olieveld in Rotterdam. Dat gebeurde in aanwezigheid van veel aanwezigen... onder wie gepensioneerden die jarenlang met die pompen hebben gewerkt. Maar volgens de krant was het vooral een symbolisch moment... om het einde van een tijdperk te markeren. De Nederlandse aardoliemaatschappij wil de komende jaren in Rotterdam... met andere technieken olie uit de bodem halen. En als het aan de gemeente en de NAM ligt... blijft in ieder geval één van de negen jaaknikkers... staan op het olieveld bij Schiebroek. Deze onderwerpen morgen uitgebreid. In de ochtendbladen. En in zo'n oog als vanavond hebben we dan toch uh, een heel prettig moment in de vorm van live muziek. Kobe Grant uh, uit Australië. Welkom, Kobe. Thank you very much for having uh, me. Currently on tour in Germany. Uh, yes, Germany, Holland and Belgium. You, oh, Holland also. <laughs> yes. Okay. Where, where will you play in Holland? Oh, I'm just playing the radio shows. <laughs> oh, radio Doing shows. Doing radio promotion in Holland and then shows in, in Germany and Belgium. Okay. Nou, We zijn trots erop dat je in het oog zit. Uh, your first song. Uh, this one is my new single. It's called I want to be the one go ahead. I want to be the one that you go home with the one that you grow old with the one who holds your hand all the time I wanna be the one you say goodnight To the one you wake up next To the one you never really thought you'd find Will you be the one that I belong to The one I sing my songs to The one who'll always be there by my side Will you be the one to kiss me gently The one who won't forget me The one who makes everything alright La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, I wanna be the one, two, three, four The only one that you call yours La, la, la, la, la I wanna be the one that you feel young with The one that makes your heart skip, even when the years have passed us by. I wanna be the one you share your life with. So tell me that you feel this, cause I know I will love you till I die. Love. I wanna be the one, two, three, four The only one that you call yours La, la, la, la, la And baby, slow it down See what we have found I never felt this way And you are where I'm safe Two, three La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, I want to be the one, two, three, four The only one that you call yours La, la, la, la, la I want to be the five, six, seven, eight And baby, I can hardly wait La, la, la, la, la I wanna be the one that you dance with, the one that you cry with, the one that you laugh with, the one that you fight with, the one who knows you, the one who shows you, the one who holds you in the night. I never felt this way, and you are where I'm safe. Heel goed. <coughs> nice, you. Kobe. Uh, we will hear you uh, after the next uh, item. Sure. You keep on sitting here. I will. listen. Syria. Uh, Syrië. Onvermijdelijk vanavond natuurlijk. Daar gaat het over. De ingrijpen komt dichterbij. En dat de Amerikanen het op eigen houtje gaan doen... lijkt ook bijna onafwendbaar geworden vandaag. Want voor de Amerikaanse regering is er geen twijfel. Het regime van president Assad heeft chemische wapens gebruikt... Ik ga praten over de consequenties van deze feitelijke constatering. Uh, allereerst met een aantal mensen, onder andere hier in de studio... buitenlandcolumnist van de Volkskrant, Paul Bril. Maar we gaan natuurlijk eerst naar uh, Wessel de Jong in Washington. Goedenavond, Wessel. Ja, hoi. Vanavond reageerde president Obama ook al, hè? dus na uh, minister van buitenlandse zaken, Kerry. Wat voegde hij toe aan de woorden van Kerry? Nou, niet zozeer iets nieuws, maar hij sloeg wel een wat persoonlijker, filosofischer toon aan uh, Obama. Hij zei, ik begrijp iedereen's moeheid na tien jaar oorlog. En als er iemand moe is van oorlog, dan ben ik het wel. En hij zei, ik begrijp al die achterdocht na Irak, omdat president Bush zijn aanval op Irak rechtvaardigde met beweringen over massavernietigingswapens, beweringen die vals bleken achteraf. Maar zei hij, er zijn hier in Syrië wel anderhalfduizend mensen gedood, waarvan uh, zo'n beetje 500 kinderen, en die zijn gedood met wapens, waarvan de wereld al lang heeft ja. gezegd dat die on acceptabel zijn. En hij zei, ja, als die norm niks betekent... Als die, als die leeg wordt als het ware... dan is dat ook een gevaar voor de Amerikaanse nationale ja. veiligheid. Dus hij zei, iemand moet iets doen... en helaas ben ik dat, want ik ben een wereldleider. Ja. Uh, maar de, de, de eerste speech van de avond, hè, uh, middag uh, in Washington, was toch Kerry, hè? Ja, ja wat er precies de rolverdeling inmiddels uh, op dit moment is... dat weet ik ook niet meer. De roll-out, eh, zoals die hier heet uh, afgelopen week... die is toch een beetje rommelig geworden. In okay. feite, Obama's woorden waren natuurlijk in zekere zin natuurlijk een herhaling van, uh, van Kerry's woorden. Maar je mag aannemen dat uh, toch straks de finale aankondiging... dat er wat gaat gebeuren, dat hij van Obama komt. Hoe dat dan precies in zijn werk gaat, dat weet ik. Ook niet. Maar, Gaat hij praten voordat de aanval er is? Of praat hij pas als de raketten onderweg zijn? Dat moeten we gewoon afwachten. Ja. Um, Carrie leek met een, op een overtuigende manier met bewijs te komen... voor verdenking aan Assad. Maar er zaten toch nog een paar zinnen in waar hij een soort twijfel toeliet. Onder andere het zinnetje... Uh, to, close, uh, to close gaps in our understanding of what to place. Waarin hij dus zegt... Er zijn nog allerlei feitelijke onhelderheden. Uh, proefde jij die twijfel... Mm. Nou, of zeg dat ik was dat te toch scherp? Al met al, ja, er was toch, toch wel heel erg weinig twijfel. Hè? Om te beginnen komt hij natuurlijk met hele exacte cijfers... van die aantallen slachtoffers. Waarmee hij toch zeker de indruk wekt dat hij precies weet... wat er op de grond gebeurd is. Hè. Hij maar zegt, hij zegt, weet, hij het... zei at least uh, 1429. Dus hij houdt toch ja. ook weer daar een, een, een slag om de arm? Ja, maar het is wel een heel exact cijfer natuurlijk. Hè? En hij zei ook exact te weten van waar die raketten... je liet het al horen, van waar die raketten waren afgevuurd... uit, uh, uit, uit territorium gecontroleerd door de regeringstroepen. Het werd afgevuurd naar, gebied, uh, naar rebellengebied. Hij zegt, ik heb beelden van, uh, van Syrische troepen... dat ze zich klaarmaakten voor het lanceren van zo'n aanval... Ja. soldaten met gasmaskers. Hij zegt, ik heb opnames van militairen... die achteraf het resultaat van die gifgasaanval bespraken. Dus het was in ieder geval wel een heel stuk sterker dan al het circumstantial evidence, hè, het indirecte bewijs... eigenlijk waar hij in het begin van de week mee kwam. Hè, toen zei hij, ja. ja de Syriërs hebben de grootste voorraad chemische wapens... dus ze moeten het wel gedaan hebben. Nou, Dat is natuurlijk indirect. Waar hij nu mee kwam, was natuurlijk direct. Ja, ja. Bessel de Jong, dank je wel daar in Washington. Ik ga meteen door naar uh, correspondent-verslaggever. Uh, hoe moet ik je noemen? Correspondent noem ik je maar even. Jan Eikelboom in Beirut, goedenavond. Goedenavond. Hoe wordt in Beirut gereageerd op de woorden van, uh, vanavond in Washington? Nou, in, in, in, in, in de hele regio eigenlijk komt dit natuurlijk niet echt als een uh, verrassing. Uh, dat, dat zat er al een tijdje aan te komen. Iedereen ging er Eigenlijk al vanuit dat de Amerikanen gaan aanvallen. En ja, met de toespraken van zowel Kerry als Obama lijkt dat nu wel bevestigd. Dan is het alleen aan het wachten op het moment wanneer. Uh, men gaat er uh, toch wel vanuit dat het vrij snel zal zijn. Uh, dat heeft met een aantal zaken te maken. Morgen vertrekken de waarnemers uit, uh, uit Damascus. Dat zou op het moment kunnen zijn dat de aanval kan starten. En zegt men uh, in, uh, op donderdag aanstaande, dan is er een grotere G20-top in Petersburg. En uh, de Amerikanen zouden voor dat moment de aanval het liefst hebben afgerond. Dus ja, ergens in de komende dagen wordt die aanval verwacht. Komt, komt niet als een verrassing. En uh, ja, zowel in Libanon als in Damaskus is men zich de afgelopen dagen ook al danig aan het voorbereiden op de aanval. In uh, Damaskus zijn allerlei militaire complexe gebouwen van onder meer de generale staf. Wapens zijn uh, verstopt. Uh, de commandocentra zijn overgebracht naar, naar schoolgebouwen in woonwijken. Ja, je kunt je uiteindelijk afvragen wat er nog te bombarderen is voor de Amerikanen, behalve uh, een aantal lege, leegstaande gebouwen. Ja, deze informatie kreeg jij de afgelopen uren uit Syrië, over dat weghalen van bepaald militair materieel uit bepaalde militaire complexen? Daar is men eigenlijk al de hele week mee bezig. Vanaf het moment dat uh, de Amerikanen gas hebben gegeven zeg maar, en zijn gaan praten over die aanval. vanaf ja, eigenlijk een, al, al, al, al vrij snel, zeg maar, vanaf vorige week. is men begonnen met het leeghalen van al die complexen. En ja, je mag aannemen dat men uh, ruim de tijd heeft gehad. en dat eigenlijk nu alles wel zo'n beetje onruimd is. Nou, nog één vraag dan over vluchtelingenstroom. Merk, is er informatie bekend dat die vluchtelingenstroom vanavond uh, is toegenomen uit Syrië richting Libanon? Dat van vanavond heb ik geen informatie. Nee, informatie. Het is wel zo dat de afgelopen dagen er iedere dag ongeveer al 6.000 à 7.000 mensen volgens hulporganisaties de grens over zijn gekomen. Maar ze verwachten echt een verveel, verveelvoudiging van dat aantal ja. nog. En dat gaat een enorm probleem opleveren voor Libanon. In Libanon zitten al 1 miljoen Syrische vluchtelingen. Daar is al veel te weinig hulp voor. We waren gisteren in een vluchtelingenkamp. Mensen zeiden dat ze eigenlijk net voldoende hebben om te overleven. En dat is het zo'n beetje. Ja. Ja, als daar nog een massale extra stroom vluchtelingen bij komt... hulporganisaties die houden in ieder geval hun hart vast... Ja. Blijf aan de lijn. Ik ga door hier in de Oogstudio met Paul Bril... buitenlandcolumnist van de Volkskrant. En in studio Rijswijk zit Rob de Wijk. Goedenavond, Rob, van het Haag Centrum Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Paul Bril hier in de Oogstudio. Allereerst vanavond is de toespraak van John Kerry. Vandaag ook beelden van de brandbomaanval op de school. Je hebt die beelden gezien. Ja, en eigenlijk waren die beelden nog wel wat gruwelijker vond ik, dan de beelden die we hebben gezien van de, van de aanval met chemische wapens. Je ziet uh, bij het, bij het Het de waren de hele de de dramatische, de echt, echt zeer aangrijpende beelden. Kreeg de discussie door deze beelden, die jou nog meer schokten dan die eerdere, een, een andere wending? Een... Dat, dat is moeilijk te voorspellen. Ik bedoel, uh, uiteindelijk zijn we natuurlijk ook een, een klein beetje immuun geraakt voor, voor leed. Maar dit het wordt gedragen natuurlijk door de BBC. Dit zijn BBC-beelden met een heel scherp commentaar eronder. Dus ja, ik zou haast zeggen waar het het meeste indruk zou moeten maken is in Groot-Brittannië, waar ze net hebben besloten om niet aan uh, een militaire actie deel te nemen, althans zoals, het er nu, uh, zoals de zaken er nu uh, voor liggen. Paul, wat viel jou op in de toespraak van Kerry? Nou ja, het moet gezegd worden, het was volgens mij echt een strong performance. Het was een zeer krachtige reden, ja. met veel overtuiging gebracht. Je kon merken, uh, dat heb ik inmiddels uit de, uit de berichten begrepen, dat uh, eigenlijk Kerry al in de eerdere fase uh, in actie had willen komen, omdat er natuurlijk eigenlijk al gewoon een, op kleinere schaal een aantal aanvallen met de chemische wapens zijn geweest. Op dat moment had Kerry eigenlijk al in actie willen komen. Dat heeft hij in eerdere fasen binnen de regering verloren. Dus uh, er zit bij hem veel overtuiging achter. Het was een hele. Uh, duidelijke, uh, goed voorbereide reden, leek mij. Die eigenlijk vooral voor een specifiek stel oren was bestemd. Ik denk in de eerste plaats binnenlands. Amerikaanse voor... oren. Want je ja, u... hamerde ook op Amerikaanse waarden. Hè? Nou ja, kijk, uh, binnen het congres zijn er dus toch ook nogal uh, wat uh, stemmen opgegaan van mensen die zeggen nou ja, moeten we ons wel in, in dit wespennest steken? En, en uh, is er wel voldoende aanwijzing dat het inderdaad allemaal zo erg is? Daar was het natuurlijk in de eerste plaats voor bestemd. Maar het was zeker ook bestemd voor Israël en voor Iran. Ja. Maar daar kunnen we dadelijk nog over praten. Daar ja, gaan we over door. Uh, Rob de Wijk in Rijswijk. Uh, Rob, Kerry klonk heel overtuigd, uh, dat zegt Paul Bril hier ook, en hij sprak uh. dus heel overtuigd ook van heel feitelijk aantal slachtoffers. 1429 slachtoffers, onder wie 426 kinderen. Exacte aantallen. Is het aannemelijk dat, dat de Amerikanen dat zo precies weten, in zo'n chaotische oorlogssituatie als daar? Ja, dat dat denk ik wel, want je hebt uh, waarschijnlijk informanten ter plekke. Je kunt uh, gaan tellen aan de hand van al die filmpjes... die op uh, YouTube zijn uh, gezet. Maar dat zegt op zich al niks. Dat is nog wel een bewijs dat er chemische wapens in zijn gezet... maar niet wie het gedaan heeft. Uh, ik vond eerlijk gezegd dat uh, de onderbouwing van het hele verhaal... Ja, ja, je moet hem toch in belangrijke mate maar op zijn blauwe ogen geloven. Vertrouwen? Uh, ja, vertrouwen. En doe jij dat? Nou ja, ik bedoel, uh, ik heb dat ook allemaal meegemaakt in uh, tien jaar geleden. Ja, uh, ja. Ik heb daar mijn dus dat grote dat twijfels zijn. over. En toen kreeg je ook allerlei hele nauwkeurige informatie... met, uh, met geweldige diagrammen, met foto's, spionage-satellieten die ze eroverheen hadden laten vliegen. En het zag er allemaal verschrikkelijk goed uit. En, en het is, ik is ben totaal toen, doorgeprikt, hè? Ja, en ik werd toen ook op het verkeerde been gezet. En ik weet ook hoe lastig het is om inlichtingen echt goed te winnen... Kijk, er, er staan een paar hele concrete dingen, met name in het ongeclassificeerde stuk, wat uh, vervolgens uh, op internet is uh, gezet. Ja, is en, hiervoor, dat is dus, ja. en dat is eigenlijk het uh, interessanter, eerlijk gezegd, uh, dan de speech van Kerry. De Kerry, uh, Kerry, dat was natuurlijk een, een goede speech, stevig gebracht, goed gebracht. Wat vind je interessant aan dit stuk, aan dat ongeclassificeerde stuk? Nou, wat vreemd genoeg, wat Kerry niet noemde uh, op uh, de ene en laatste pagina. Uh, daar staat een, een stukje over uh, het onderscheppen van informatie... Ja. Uh, van een uh, hoge uh, vertegenwoordiger van uh, het uh, regime van Assad... Uh, waarin hij sprak uh, dat er een dergelijke aanval is uh, geweest. En wat het uh, interessantste uh, is eigenlijk, wat daaruit blijkt... is dat hij uh, dacht dat uh, de VN... Uh, wel zou kunnen proberen erachter te komen uh, dat er inderdaad zo'n aanval is geweest. En dat, dat dat bewijs moest worden weggevaagd. Nou, en dan zie je dus de volgende dag dat er harder gebombardeerd is. Kennelijk om dat bewijs weg te bombarderen. Dat vind ik een. Aardig stukje, Ja, dat klinkt wat stom dat het aardig stukje is. Maar het is, wel een, het is een helder stukje. En het is, um, uh, dat soort stukjes had je eigenlijk er meer in willen zien. Uh, ik had er okay. eigenlijk gewoon tien of twintig van willen hebben. En die zullen dan ongetwijfeld, mag ik hopen... Uh, in die geclassificeerde bijlagen staan uh, hierbij... die gedeeld zijn met leden van het congres. En okay. sleutel... Uh, uh, sleutelbondgenoten waar, denk ik, Nederland niet toe behoort. Nou, even toch terugrijden naar de grote lijn. Uh, en de belangrijkste lijn van vandaag is... Kerry wil niet de langere en voorzichtige weg... via de Verenigde Naties volgen. Zit daar nog een opmerkelijke kant aan, Paul Bril, hier? Of uh, zag je het aankomen de afgelopen dagen? Nou ja, de, de geloofwaardigheid van deze regering uh, stond op het spel... En uh, mm. ik denk dat dat toch gewoon, ja, ze, hoe het, of, of het nou uh, hen is aan te rekenen of niet, maar ze hebben zichzelf een beetje in deze positie gemaneuvreerd. Die rode lijn. Uh, die, uh, die, de rode lijn van Obama. De ja. rode lijn van Obama, hè, waar die een jaar mee, geleden mee is gekomen, ja, die is nu zo duidelijk overschreden um, dat, dat er moest wat, er, er moest wat gebeuren. Mm. En, um, en dus is is in en jouw en, oog niet gek dat dat nu niet die trage en lange weg via de VN wordt. Ze kunnen het zich niet permitteren, want je kunt op je vingers natellen... dat de VN niet met een heel duidelijke uitspraak zullen ja. komen. Dat ligt niet in hun mandaat. Bland nou ja, Belangrijk dat is, begrip dat is, vandaag een... valt, Rob, dat wil ik je nu aan ja. je vragen... Belangrijk ja. begrip dat nu vandaag valt is, het is een strafactie. Een kleine, ja. overzichtelijke strafactie. Totaal geen interventie. Ja, maar nou dus ja, is dat is de dat hele week is, al dat ja. dat uh, zo was. Uh, want uh, als je dus twee dagen, drie dagen gaat bombarderen... met de huisraketten, je bent niet bereid om uh, grondroepen in te zetten, dan is het niet veel meer dan een strafactie die vergelijkbaar is met wat we bijvoorbeeld in 1998 hebben gezien, dat was operatie Desert Fox. Uh, toen zijn er ook kruisraketten op doelen in Irak afgevuurd om uh, Saddam Hussein destijds te straffen uh, voor uh, obstructie ten aanzien van uh, de VM-waarnemers in ja. zijn uh, land. Dus dat is niet de eerste keer dat zoiets er gebeurt en het heeft allemaal geen effect. Dat ja, weten maar, we dus ook wel. Ik wil heel even kort naar Beirut. Jan Eikelboom, is er een officiële reactie van regime Assad gekomen? op de uh, uitspraken en de toespraken van vanavond? Nee, ik heb... Ik heb nog geen, nog geen officiële reactie van het, van het regime van Assad uh, vernomen. Ik uh, denk eerlijk gezegd dat het regime zich ook weer niet... heel erg grote zorgen maakt. Omdat zij natuurlijk ook weten dat dit een beperkte strafactie is. En niet bedoeld om het regime te laten vallen. Ook niet bedoeld om het strijdverloop in Syrië te beïnvloeden. Het is toch echt vooral een signaal van... Ja, ...met ons Amerikanen valt niet te zollen. En dat, uh, dat, dat signaal dat wordt niet alleen afgegeven naar Syrië... ...maar misschien nog wel veel meer naar Iran. Want want Iran is natuurlijk voor de Amerikanen het echte probleem in het Midden-Oosten. Het nucleaire plannen van Iran. De mogelijke dreiging voor, voor Israël. En de Amerikanen, Kerry heeft dat ook met zoveel woorden gezegd. Ja. Die kunnen het zich op dit moment absoluut niet permitteren dat uh, ja, aan de ene kant Iran uh, zich niks meer aantrekt van de Amerikanen. Omdat de Amerikanen hun tanden toch nooit laten zien. En dat vervolgens wellicht Israël op eigen houtje gaat ingrijpen. En dat op die manier de hele controle verloren, uh, verloren raakt. Dus het is echt... Meer een signaal naar, naar, naar de regio van laten we zien... Okay. Ja, wij Amerikanen, uh, laten niet met ons vallen. Duidelijk punt. Ik wil even naar het, het rijp maken... ook internationaal van de, de, laten we zeggen, alle andere landen... die toch in zekere zin ook de Amerikanen moeten gaan steunen. Uit de berichten van vanavond maken wij op... dat president Obama vanavond flink is gaan rondbellen. Kerry is ook gaan rondbellen. Hij heeft onder andere gebeld met uh, meneer Timmermans... onze minister van Buiten onze Zaken... Obama met Cameron. Wat moeten we daaruit opmaken, Paul Bril? Nou ja, het is het is, inderdaad het rijpmaken van de wereldwijde geesten? Het is, het is, ze moeten een buitengewoon ingewikkelde pirouette uitvoeren. Want aan de ene kant wordt dus, laten we zeggen, de overtreding, de schending uh, waarvan het uh, Syrische regime wordt beticht, wordt enorm zwaar aangezet. Als werkelijk een, hè, een grove uh, uh, schending van hè, een, een, een verworvenheid van de internationale gemeenschap. Namelijk dat we die chemische wapens nou bij uitstek niet meer gebruiken. Dus aan de ene kant wordt het, wordt het heel erg groot gemaakt... en tegelijkertijd wordt gezegd... maar wat we er tegen doen blijft echt heel erg klein. We zullen heus niet het uh, hè, op regime change aansturen. Het wordt een beperkte strafactie, geen boots on the ground. Nou ja, dat, dat, dat vind ik wel een hele ingewikkelde pirouette... om, om aan uh, zo... Zowel binnenlands als buitenlands uit te leggen. Ja, in het verlengde daarvan, ik ga nog op de wijk. Uh, de aanval heeft dus een lange aanloop. We hoorden net van Jan Eikelboom. al, uh, al die loodsen die zijn al leeggehaald. waar uh, mogelijk chemische wapens of wat voor wapens ook staan. Ja, dan komen de, de kruisraketten op nee. lege loodsen terecht. Rob. Ja, maar je gaat natuurlijk geen opslagplaatsen met chemische wapens bombarderen. Dat nee, is natuurlijk dan al dan een soort grotere plaats. Dat lijkt me niet zo handig om dat te... Maar alles kijken. is dus voorbereid, er zit een regie achter. Hoe, hoe kijk jij nee, daar tegenaan? Je, je, je kunt niet alles voorbereiden. Je kunt niet vliegtuigen ineens gaan, gaan verstoppen. Dus ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld vliegtuigen bombardeert... op, op vliegvelden. Ik kan me voorstellen dat je uh, communicatieknooppunten bombardeert. Die kan je niet zomaar even heel snel ontmantelen. Hoofdkwartieren kan je leeghalen. Mensen kun je naar huis sturen. Dat is allemaal goed mogelijk. Maar er blijven een hele doelen over en een van de belangrijkste doelen... die je zou willen treffen. En dat is meteen ook het allerlaste... dat zijn de mobiele lanceringsinstallaties voor raketten... waarmee bijvoorbeeld Israël kan worden uh, bestookt. Want als ik uh, uh, Assad uh, zou zijn... dan zou ik dus nu ongehoord boos worden... op uh, de Verenigde Staten en de internationale gemeenschap. Om, ik zou worden aangevallen. Ik heb al een intern uh, probleem. En het maakt dan feitelijk helemaal niks meer uit. Dus je kunt nu gewoon echt uh, tekeer gaan. Want je weet ook dat de Amerikanen niet bereid zijn... Om landscheidkrachten in te zetten. Dus het is bijna een vrijbrief voor Assad om nu heel hard ertegen aan te gaan. Nou, dat is een treurige conclusie, Paul Bril, die je Kort reageren op de woorden van Rob de Wijk. Als dat. Ja. Nou ja, de, de, de, de, die mogelijkheid bestaat natuurlijk, uiteraard. Zoals ook de mogelijkheid bestaat dat Hezbollah uh, ja. uh, represailles onderneemt. Ja, er zeker. staat wel tegenover dat. Er is nu zo duidelijk het signaal gegeven dat Amerika niet uit is op regime change. Uh, hmm. Dan weet Assad ook dat als die dan toch uh, vervolgens zelf enorm escaleert en bijvoorbeeld ook Israëlische, op een of andere manier Israëlische doelen zou bestoken, ja, dan, dan wordt er natuurlijk veel harder teruggeslagen. En dan komt hij echt in de problemen. Ja. Dus dat, maar dat ja, kan nooit. Nou, dat, dat, We dat is nog maar de vraag. Wil ik, dat dat wil ik even, de vraag. Toch rotten, wil ik het even ja. bij laten als je het ja. niet erg vindt. We hebben nu zoveel kanten van de medaille van uh, de aanval binnenkort met kruisraketten op bepaalde doelen behandeld... dat ik het even hierbij laat. Mm -hmm. laten. Ik dank jou zeer, op de Wijk. Ik dank jou, Paul Bril, en natuurlijk Jan Eikelboom uh, in Beirut. Uh, gaan we meteen door. Van het grote wereldnieuws naar uh, voetballen natuurlijk. Chelsea, Bayern München, Europese Supercup. Het was 1-1 na 2 keer 45 minuten. Hoeveel staat het nu, uh, Frank Wielaert? Het is uiteindelijk na verlenging 2-2 geworden. In de eerste verlenging scoorde Chelsea met tien man tegen de 11 van Bayern München. De 2-1 en daarna was het alleen maar Bayern dat de bal had... en uiteindelijk in de allerlaatste actie van de tweede verlenging... nog een doelpunt eruit wist te peuren via Martinez. En daardoor werd het uiteindelijk penalties. Voor het eerst in de geschiedenis van het bestaan van de Supercup... die enkelvoudige wedstrijd, is het uiteindelijk penalties geworden. De eerste negen gingen er feilloos in. Toen kwam er een hele jonge Belg, Lukaku, achter de bal te staan... 20 jaar jong. Hij eh, nam een wat trage aanloop. En dat had misschien wel gevolgen voor het tempo van de bal richting de goal. Want het was niet al te hoog. Neuer ging goed achter de bal liggen. En dat zorgt ervoor dat Bayern deze Supercup heeft gewonnen. En dat eh, voegt zich nu in een illuster rijtje. Dat alle Europees beschikbare cups heeft weten te winnen. Ajax is er daar één van. Juventus is er één. Chelsea was er één. En nu hoort Bayern München ook in dat fraaie rijtje thuis. Door het winnen van deze Supercup... En het was een hele mooie finale, Goed. zoals deze twee ploegen dat hebben gespeeld. Nou, heerlijk. Uh, jammer, ik heb die hele wedstrijd gemist vanavond. Uh, maar we hebben muziek hier en we hebben natuurlijk het wereldnieuws. Dat hield ons uh, vanavond zeer bezig en dit hele uur ook. Dankjewel, we gaan naar de muziek toe. Zoals ik al zei, Kobe Grant hebben we hier uit Australië uh, live. En we vragen deze hele zomer aan uh, al onze gastartiesten om... Uh, ja, hun, hun favoriete zomerhit te vertolken. Uh, this summer we ask all the musicians here uh, to play in our show this, their favorite summer hit. You yep. will gonna do that. At first een kleine compilatie van zomerhits tot nu toe. Daar komt hij. <middels> Mijn parel van de Zuidzee, stemt mijn hart steeds tevreden. Te op een zomerdag, op een zomerdag. In de summer, in de city, in de summer, in de city, oh oh. oh. Nou, en oogluisteraars, nu de zom, zomer, zomersong van Kobe Grant. Which song will it be? I'm um, Doing Sway by Dean Martin. Dean Martin, Sway. Yeah. Kobe Grant. Mm. Um, um. When my rhythm starts to play Dance with me and make me sway Like a lazy ocean hugs the shore Hold me close and sway me more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 Only you have that magic technique And when we sway I go weak I can hear the sound of violins Long before it begins Make me thrill as only you know how Sway me smooth, sway me Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you And only you have that magic technique And when we sway, I go weak And I can hear the sound of violins Long before it begins make me thrill as only you know how sway me smooth and sway me now when marimba rhythms start to sway dance with me make me sway like a lazy ocean hearts ashore hold me close and sway me more and love ocean, is ashore, Hold me close and sway me more. Heerlijk. It's a bit different to Dean Martin's version. <laughs> ja. Dean Martin met sway en uitgevoerd door Kobe Grant, haar zomerhit, Dankjewel. je Mijn pleasure. Oké. Okay. De afgelopen dagen eh, hoorde u bij ons in het oog vorig jaar gekozen Tweede Kamerleden... die in onze ogen eh, ja, interessant zijn om te volgen. Acht maanden lang volgden wij Arnold Merkies van SP... Mark Verheijen van de VVD, Pieter Oskamp van CDA... en vanavond besteden we aandacht aan Stientje van Veldhoven van D66. Ook haar volgen we een jaar lang. Goedenavond, mevrouw van Veldhoven. Goedenavond. Mag uh, ik jullie eerst een compliment maken met de prachtige muziek? Dat is echt schitterend. Ja. Uh, compliments voor jou, uh, Kobi. <lacht> Dank je wel, Stientje, dat doet het goed. Uh, het nieuws van vandaag, toch maar eventjes. U zit in de politiek, u moet er ook bij stilstaan. U heeft de beelden gezien van de school in Noord-Syrië. Raakt het u nog na twee jaar deze strijd, deze beelden? Ja, natuurlijk, uh, natuurlijk raakt dat. En het is zelfs confronterend om je te beseffen dat uh, dit soort beelden... Nog veel meer raken dan al die afgrijzelijke getallen, die, als je, je die voorstelt, um, nog natuurlijk dit conflict in een veel grotere omvang laten zien. Maar ja, zeker. Ik ben ja. er. Uh, mijn collega Sjoerd Sjoerdersma, uh, woordvoerder buitenlandse zaken voor D66, die zei: de, Die beelden wil je niet zien. Ja. Uh, ik heb ze toch gekeken, maar hij had wel gelijk: dit zijn beelden die je eigenlijk niet wil zien. Ja. Nou, We hebben u begin dit jaar uitgenodigd met een aantal andere Kamerleden. En we hebben u uitgenodigd omdat juist u D66 groter zou kunnen maken... dan de twaalf zetels die de partij nu feitelijk heeft. U zou het debat gaan bepalen. U zou dé aangewezen persoon zijn om uit te dragen... dat D66 toch ook echt een groene partij is. Laten we even luisteren naar een paar momenten van u in de Tweede Kamer. Ik ben stientje van Veldhoven, ben 39 jaar en sinds 2010 kamerlid voor D66. You seen that girl? Have you seen her? Mensen willen zekerheid en niet een soort vaag verhaal. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik heb vooral de portefeuille duurzaamheid, energie, klimaat, milieu en daarnaast doe ik nu ook uh, onder andere spoor en wegen. Ik vind dat hij voorzichtig had moeten zijn. Het is natuurlijk een hele eer als je door je partij gevraagd wordt... om op nummer 2 van de lijst te komen staan. Maar wat u doet, is dat u gewoon een heel blok zo terugzet in de maatschappij. Dat is geen biertje op de bank, dat is een krat op de bank. Dat hebben ze gedaan, onder andere omdat we het groene profiel van D66... dat er altijd was, ook weer sterker naar voren wilden brengen. Het lijkt me voor de VVD-kiezers toch een draai die best moeilijk uit te leggen is. Voor groen hoef je dus niet naar een andere partij. Dat kun je prima bij D66 terecht.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 Alleen als je die twee dingen scherp hebt... kun je ook nadenken over waar kunnen we dan samen verder komen. Maar als je dat kunt, dan weet je dingen te bereiken. Over handigheid in de politiek hoorden we u, Stientje van Veldhoven. Inmiddels een beetje handig... Nou, dat was een vraag die mij door de media werd gesteld. Dus ik laat het ook graag uh, aan jullie over om te beoordelen of jullie uh, dat handig vinden. Wat een slimme antwoord, zeg. U bent echt ah, een goede politica. Even handig. naar het geluk dat u had. Hè? Uh, laten we het toch maar eventjes een blessing in disguise noemen. Het geluk dat er flinke kwesties kwamen waarop u zich kon profileren. De Hedwiggepolder, het rituele slachten en als klap op de vuurpijl de Vira. Allemaal mazzel voor stientje van Veldhoven. Nou, ik denk dat er uh, in de Kamer zijn er denk ik, dagelijks zo'n honderd debatten... waarvan er altijd wel een aantal de media halen. En de ene keer liggen die op de ene terreinen en de andere keer de andere Maar reageer op de je op die mazzelvraag? Ja, ik weet niet. Kijk, alle Blassen andere. in er zitten veel dingen tegen. U kon zich profileren door die kwesties. Nou ja, die, um, die kwesties die raakten ook aan zaken waarvan ik echt dacht... dat kan toch niet waar zijn? Ja. Um, ik heb me bijvoorbeeld ook... Maar geen zoals, moment bij, gedacht, ik heb mazzel met die kwesties. Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je dat definieert, want Ik heb maar één definitie van mazzel, dat is mazzel. Ja, maar ik vind het toch wel een beetje moeilijk... om zo'n uh, fiasco uh, van de FIRA als mazzel te betitelen. Uh, ik vind het toch wel een beetje moeilijk... om uh, kabinetten die uh, vier, vijf keer een besluit nemen, dan weer terugdraaien, ja. ondertussen uh, internationale afspraken... niet nakomen, uh, als mazzel te betitelen. Uh, het, zei, het waren, grote kwesties, kan, waren grote kwesties, er waren vele andere grote kwesties Ik kan u garanderen dat er collega-kamerleden van u zijn... die jaloers zijn dat u net toevallig die dossiers heeft. Nou, kijk, uh, ik denk sowieso dat er een verschil is... tussen uh, grote fracties, middelgrote <lacht> fracties en kleine fracties. Wat bent u behendig? Vindt u? Nou, ja. dank u wel. een compliment. Nee, maar er zit, er zit natuurlijk gewoon een verschil. Kijk, ik heb ook een grotere portefeuille dan uh, iemand uit een hele grote fractie. Uh, en dan ben je ook door de breedte van je portefeuille uh, vaker zichtbaar, denk ik. Ja. Dus uh, kijk, nou. voor een Esther Ouwehand uh, of een Elbert Dijkgraaf... Uh, die zijn ook heel zichtbaar, uh, hebben die mazzel je nou, hebt ook gewoon nu... een grote portefeuille. Terug nu. Even, bent u trots op het feit dat die enquête... naar dat debakel met die Vira trein er komt? Want u bent daar toch een van de geestelijke moeders achter, hè? Ja, daar was ik inderdaad initiatiefnemer van. Nou, uh, trots samen met het CDA. Wel? Bent u trots? Ik ben er trots op dat hij hier uiteindelijk gekomen is. Nou, is ja. dus een rechtstreeks ja. antwoord op de vraag. Dat vind ik goed. Nou, kijk eens aan. <laughs> ze aan. Zo komen we nog ergens. <laughs> nee, maar dat is toch mooi... Uh, wat, wat, uh, dat is zo trots. Dan de tegenvallers. Wat voel, viel u nou het meest tegen in die Tweede Kamer... Uh, sinds september vorig jaar als u daar zit? Uh, wat viel me het meest tegen? Nou ja, ik denk wat ons natuurlijk... Uh, maar goed, dat, dat spreek ik niet alleen voor mijzelf... maar dan spreek ik denk ik gewoon uh, uh, ook wel voor, voor mijn partij... Uh, is dat er natuurlijk geen hervormingskabinet is gekomen. Dat nee, uh, hebben we natuurlijk wel... Ja, maar dat heb ik persoonlijk ook wel... Mm. Dat heb ik persoonlijk ook wel gevoeld. Um, Het persoonlijk is politiek bij u. Ja, maar ik denk dat persoon en politiek altijd vrij dicht bij elkaar zitten. Daarom hebben wij misschien ook wel dit gesprek in deze vorm vanavond. Ja, um, uh, ja. U vraagt mij ook uh, uh, vragen over mijn persoon. En, en, en niet alleen over de inhoud van de dossiers die ik, uh, die ik beheer. Dus um, we hebben heel hard uh, campagne gevoerd. En dat doe je met punten waar je echt voor staat. En en ik, um, ik ben er echt van overtuigd dat de onderwerpen die D66 op de agenda heeft gezet... die hervormingsonderwerpen, die echt heel hard nodig nee. zijn... Uh, dat het echt hoog tijd is om daar nou stappen te bereiken. En dan is het echt, echt een teleurstelling um, als het daar dan uiteindelijk niet van komt. Nee. Wat en dan, dan moet je dan... je rol ook weer even opnieuw gaan definiëren. Dus ja, tuurlijk, nou, dat was, uh, was wel een teleurstelling. Bij dat opnieuw definiëren, komend jaar. Wat gaan we het komend parlementaire jaar van u verwachten aan vuurwerk... Hm. Uh, dat zal er ook deels van afhangen van wat er langskomt natuurlijk. Tuurlijk. Maar, maar staat er iets we... op uw agenda dat u denkt... Dit moet ja. u, op dit punt moet ik gaan scoren? Nou, een aantal onderwerpen die ik, waarvan ik weet dat die, uh, dat die langs gaan komen... Uh, en die dicht bij mijn hart liggen, uh, zijn bijvoorbeeld energie. Okay. Uh, onze energie moet anders. De huidige energievoorziening die we hebben gebaseerd op uh, kolen, olie en gas. Daarvan weten we Daar allemaal... Dan gaan we niet meer. Dan gaat, dat gaat uiteindelijk We gaan nu op energiegebied horen. Welke andere gebieden? Ja. Kort, als het kan. Uh, gebied Natuur. Uh, daar hebben we een initiatiefnota ingediend. En die gaat uh, dit jaar besproken worden. Dus hoeveel ruimte voor de landbouw. en hoeveel ruimte om in het bos te lopen. Uh, de hele omgevingswet gaat worden aangepast. Dus moet je straks nog een vergunning vragen voor je dakkapel? Ja of nee? Mooi. Al dat soort onderwerpen zal ik me mee bezighouden. Nou, een lange termijn visie voor spoor. Nou, Hoe zorgen is... we voor een goede overchipkaart? Nou, nou, en natuurlijk die parlementaire aan. enquête goed in de gaten houden. U heeft een hartstikke vol agenda. Mag ik u tot slot iets toewensen? Dat mag altijd. Ook nog een prachtig privéleven naast al dat harde werken. Ik kan u verzekeren dat ik dat heb. Nou, hou vol. <laughs> Dank. Dank u wel. En uh, nou, we gaan van u horen. Stientje van Veldhoven van D66. Ja, de Philips Sportvereniging. Anno 31 augustus 1913 opgericht voor en door werknemers van Philips in Eindhoven. Morgen dus de 100ste verjaardag. Reden voor een feestje. Hier in de oogstudio PSV-fan en sporthistoricus Ruud Doevendans... Ruud, fijn dat je er bent. Goedenavond. Woensdag eventjes toch de 3-0-nederlaag ja. tegen AC Milan. Was een beetje onverdiend, moeten we allemaal toegeven. In de voorronde Champions League. Beetje smet op het eeuwfeest? Nee, geen smet op het eeuwfeest. Daarvoor is PSV in een, te zeer in een transitie. En weet denk ik iedereen die dat volgt, te zeer in welke situatie... de opbouw van het psv al zich bevindt. Dat kan in deze fase geen smet zijn op... 100 jaar worden. Nee. En er is trouwens ook prachtige voetbal, zowel thuis als uit. Op een moment. Van tijd tot tijd zeker. Even naar het Eeuwfeest. Morgen dus. Vorig jaar draaide PSV een teleurstellend seizoen. Mag je zeggen, ja. sinds 2007 geen kampioen meer geweest. Valt er eigenlijk iets te vieren? Nou, er valt van alles te vieren. Bijvoorbeeld Zoals. dat je 100 jaar wordt. Hè. En daar, daarmee moet je niet. Uh, uh, dat is niet het moment om terug te kijken op de. Momen, op de jaren waarin het nou minder goed ging, nou, daar moet je van leren. Maar dat staat denk ik los van het honderd jaar worden... en terugkijken op een fantastische geschiedenis die PSV nu eenmaal heeft. En daar zijn ook voldoende voorbeelden van. Probeer eens te schetsen wat, wat, het, het, hart, de, wat het hart van deze vereniging is. Van deze echt, het, het, het is een volksclub zoals die begon. Zit er nog iets van dat volks in het DNA van PSV in 2013? Ja, wel degelijk. Kijk, PSV is begonnen als een, als een bedrijfsvereniging. Sterker nog, de eerste 15 jaar van het bestaan van PSV... stond de club helemaal niet open voor mensen die niet... Uh, bij Philips uh, werkte. Nou, dat is in 1928 is dat vrij rigoureus veranderd... met een kampioenschap een jaar later als gevolg. Maar je ziet bij PSV nog steeds dat de saamhorigheid van die mensen... Uh, bijzonder, bijzonder groot is. Uh, dat merk je bijvoorbeeld dus dat ook in de tijden... waarin PSV het niet zo geweldig goed doet... dat stadion altijd uh, volledig uitverkocht is. Uh, dus de, de betrokkenheid van de supporter en van de regio bij PSV... is in goede en in slechte tijden... Altijd uh, heel erg groot. Ja. En ik heb er nog nooit een trainer uitgescholden zien worden door zijn eigen uh, supporters, of is dat ook wel eens gebeurd? Ja, dat dat wel zal resultaten. Dat zal vast okay. wel eens gebeurd zijn, maar over het algemeen kun je zeggen dat de PSV-supporter wat minder primair reageert bij, uh, bij tegenslag dan dat het bij andere grote clubs al gebeurt. Nou, we gaan eens dus naar een van de imagokanten van PSV: is toch het. Provinciaal imago, ja. het provinciale Brabantse imago. Laten we even luisteren. Dat doen we dan toch terugverlangen naar voetballers als... ...Berry van Aalen. Het mooie van Berry was... ...kijk, al die andere voetballers van psv -jongen, die, ...die verdienden allemaal miljoenen. Die woonden in kasten van huizen, die verdienden gigantische salaris. Maar Berry van Aalen. ...die wist daar helemaal niks van. Berry wist dat niet. Berry was de enige voetballer in de, in de Eredivisie die elke maand gewoon netjes zijn contributie betaalde. Ja. En, en, en, en één keer in de maand dan kreeg hij van de, van de manager, Kees kreeg hij, kreeg hij een tientje in zijn handen gedrukt. En was van uh, Berry, koop er maar iets moois voor. Een mondje dicht tegen de andere. hè? En Berry hield zijn mond. <laughs> Theo Maas, je kent hem ja, ja, en... ja, ja, dat is een bekende, is een bekende sketch. Hè? Ja. Uh, is dat provinciale imago een beetje terecht? Of is het toch een hele echte zakelijke wereldclub? Ja, dat, het is het natuurlijk allebei. Bij de bij. Het is allebei. He, het regionale van PSV, dat, dat is daadwerkelijk aanwezig. Ja, aan de andere kant, voetbal is een miljoenenbusiness. En dat gaat ook aan PSV niet voorbij. Integendeel zelfs. PSV staat behalve om het provinciale natuurlijk ook al heel vele jaren bekend... om de financiële banden die het met name met een moederbedrijf heeft. En, uh, dus PSV combineert eigenlijk als geen andere club... het provinciale, regionale met het zakelijke... wat nu eenmaal aan, aan, aan het topvoetbal verbonden is. Ja, shirts. Shirt. Bij, bij, bij zo'n klassieke club, een, een club die een eeuw bestaat... hoort één shirt. Ja. Uh, dat is het, voor mij is dat het rood-zwart gestreepte... of rood-wit gestreepte zwarte broek. PSV heeft niet zo'n vast shirt. Hè. De laatste jaren is daar de klant in gekomen. Ze hebben ja. twee seizoenen een vast shirt en dan weer een ander shirt. Maar ik ga het je nog veel gekker vertellen. Ja? Uh, aan PSV vooraf ging het zogenaamde Philips-elftal. PSV is van 1913. Ja. Maar in 1910, 1911 19, had je het Philips-elftal. Oh ja? En die speelde in geel-zwart. Oh. <laughs> dus ze hebben hem nog veel bonter gemaakt. Letterlijk nog veel bonter gemaakt dan dat ze dat tegenwoordig doen. Uh, dat, uh, dat is waar wat je zegt. Uh, P.S.V. Feyenoord heeft altijd dat bekende rood-wit geblokte shirt. Ja. PSV niet, leg uit. Nou, dat valt op zich weinig aan uit te leggen. PSV heeft daarin gewoon simpelweg veel... Uh, kijk, De clubkleuren van PSV zijn wel degelijk rood-wit. Dat is op enig moment in die geschiedenis al vrij vroeg wel zo vastgesteld. Maar dat rood-witte van PSV dat is in diverse voorbij voorbijgekomen. En uh, ja, dat is wel iets wat aan... PSV verbonden zit, dat kun je opmerken. Aan de andere kant, ja, vind ik, vind ik dat uh, je had het net over een smet, nou, dat vind ik niet een smet op wat dan ook. Uh, het is simpelweg een gegeven dat PSV regelmatig van outfit veranderd is. Uh, waarbij het rood overigens volgens mij wel altijd de boventoon is blijven voeren. Oké, okay, dus geen gemiste kans noem je dat, Ruud? Nee. Uh, PSV zou, het klassiek verhaal, PSV zou veel te veel drijven op het kapitaal van Philips. Ja. En zou niet zelfstandig de boel kunnen ophouden. Het is een verhaal dat al decennia lang rondgaat. Ja. Wat is jouw gevoel daarbij bij dat ah, beeld van de buitenwacht? De band van PSV met Philips die is, on, is niet te ontkennen. Uh, die, die is er gewoon simpelweg En uh, dat is uh, misschien uh, van tijd tot tijd dat je zegt, nou dat kost links en rechts wat sympathie. Aan de andere kant, het is ook een deel van je kracht. Andere clubs drijven op het geld van andere sponsoren. Bij PS, PSV is van oudsher die uh, moeder-dochterband nu eenmaal heel, uh, heel sterk. Dus uh, uh, dat, dat is er gewoon. Aan de andere kant, er zijn ook wel tijden geweest waarin dat beduidend minder was. Als je bijvoorbeeld in de jaren zestig uh, keek, nou, werd die, uh, werd die uh, financiële band... Die, die was er wel, maar die was beduidend minder intensief. Ja, dat had dan ook wel meteen uh, moeizame tijden voor PSV tot gevolg. Je hebt veel op de tribune gestaan? Uh, gezeten met name. Gezeten? gezeten met name. Vanaf hoe oud? Nou, uh, niet in hele lange periodes aaneengesloten, maar Maar ja, goed, wel vanaf je tiende, twaalfde dat je daar wel heel regelmatig kwam. Je bent sporthistoricus, je ja. gaat nog meer schrijven en uh, publiceren over PSV. Het is een prachtclub. Zullen we met z'n tweeën even luisteren, Ru, tot slot naar een fragmentje clublied? Lijkt me fantastisch. Voor rood is gezongen, onmachtlijke kracht. Goedemiddag, vreunden. Es wird zeit für mich zu gehen.